Vijf uur. Het NOS-journaal. Na net wel. Aanpak criminele jeugd hoog op politieagenda, zegt minister. Doden bij demonstraties in Jemen. Een Nederlandse ambassadeur op het matje in Japan. Het aanpakken van criminele jeugdgroepen en de onveiligheid op straat staan hoog op de agenda van de politie. Dat blijkt uit de prioriteitenlijst voor deze kabinetsperiode. Minister Opstelten heeft de lijst opgesteld in overleg met de korpsbeheerders en het Openbaar Ministerie. Ook overvallen, inbraken, geweld en zedenmisdrijven krijgen veel aandacht van de politie en verder wordt er meer werk gemaakt van de strijd tegen internetcriminaliteit, mensenhandel en milieucriminaliteit. Vanochtend werd al bekend dat agenten tijdens een dienst anderhalf uur langer op straat moeten zijn. In Jemen zijn bij de protesten tegen president Saleh doden gevallen. Volgens de nieuwszender Al Jazeera zijn er vandaag in de havenstad Aden... twee mensen gedood bij confrontaties tussen tegenstanders van de president... en de oproerpolitie. Er zou bij deze confrontaties zijn geschoten, meldt Al Jazeera. In de stad Thais viel één dode toen er een handgranaat werd gegooid... naar de demonstranten. Ook in de hoofdstad Sana'a gingen duizenden mensen de straat op. De protesten in Jemen duren al meer dan een week... en volgen het voorbeeld van de betogingen in Egypte en Tunesië. Ook in Bahrein en in Libië gingen weer duizenden mensen de straat op... om hervormingen te eisen. Er is volgens justitie pas twee keer aangifte gedaan... tegen mensen die de OV-chipkaart hebben gekraakt. Gisteren zei NS-topman Meerstad bij de presentatie van de jaarscijfers... dat misbruik keihard wordt aangepakt... en dat er tientallen fraudeurs worden vervolgd.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 In de regio Rotterdam gaat de brandweer een proef houden met kleinere brandweerauto's. De bedoeling is zo de aanrijtijden te verkorten. Nu rukt de brandweer standaard uit met minimaal zes man, ook voor kleine brandjes of voor katten in de boom. De nieuwe zogeheten snelle interventievoertuigen worden bemand door twee personen. Den Haag krijgt het grootste hindoe-tempelcomplex van het Europese vasteland. Het komt te staan achter station Hollandspoor en moet in 2014 klaar zijn.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 Een Ajax-supporter hoeft zich voorlopig niet, toch niet te melden op het politiebureau tijdens wedstrijden van Ajax. Burgemeester Van der Laan had hem een meldplicht opgelegd omdat hij een aantal keren overlast zou hebben veroorzaakt tijdens wedstrijden. Maar de rechter vindt dat de burgemeester niet duidelijk heeft gemaakt welke rol de man had tijdens de ongeregeldheden. <middels>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 A1 Hengelo naar de Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Lutte. Er staat een file van 3 kilometer, de rechterrijstrook is daar dicht. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofaar en Zoeterwouder rijndijk 6 kilometer. A50 Arnhem-Ost tussen Knopend Grijsoord en Knopend Ewijk 10 kilometer. En de A59 Zonzeel richting Oost tussen Waspik en Dussen staat 2 kilometer file door een ongeluk. Verkeer wordt daar over de vluchtstrook geleid.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 Kijk op Eiffel.nl hoe we dit voor elkaar hebben gekregen. Eiffel. Wij maken strategie werkzaam. Dus u wilt goedkoper vliegen dan met... Ja, ja. Oké. Okay. Ja, veel succes. <laughs> bij Eiffel hebben we mooie cases voor finance consultants in de zorg. Kijk op werken bij Eiffel.nl Stel, er zijn twee beleggingsfondsen...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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. De toeristen moeten weer vliegen. De oproep komt van de Egyptische ambassadeur in Nederland. Na half zes een gesprek met hem. De pensioenfondsen doen het goed, hoewel niet alle problemen voorbij zijn. Maar eerst een aanvalsplan. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie... presenteerde vandaag zijn aanvalsplan tegen de bureaucratie bij de politie. Hij gaat drastisch snijden in het aantal overbodige regels... en wil vooral dat de politie slimmer gaat werken. Bureauwerk moet met deze maatregelen met een kwart afnemen, zegt Opstelte. Het is gewoon echt een aanval vanuit het uitgangspunt... dat ik voor die dienders wil gaan staan. Die moeten hun werk goed kunnen doen... en die moeten hun werk met plezier willen doen... Uh, en een van de, van de maatregelen is gewoon dat. Uh, dat halen, hebben we gehaald uit uh, het, de regio Midden-Holland. Uh, daar, daar, daar de diender op straat. Uh, die komt uh, wat tegen, maakt het proces verbaal. Uh, hoeft niet meer op te schrijven, geeft het even door uh, via de telefoon... en dan wordt op het bureau worden de maatregelen opgeschreven. En die gaat weer door. Slimmer werken dus? Slimmer werken, effectiever, en het geeft uren meer uh, gewoon blauw op straat. En, als je, en dat gaan we over het hele land uh, uitrollen. Ja, het effect daarvan is gewoon uh, ja, toch duizenden dienders meer op straat... Uh, als het helemaal geëffectueerd is. Waar zit hem dan de winst? Want... Iemand moet toch het administratief werk doen. Dus het maakt uiteindelijk niet uit of dat een diender in blauw is of iemand aan het bureau. Jawel, dat maakt het wel uit. Want we hebben afgesproken met elkaar dat er 49.500 operationele mensen zullen zijn. En dan gaat het gewoon effectiever. Het is heel veel makkelijker als je op een bureau zit en je moet het daar noteren. Dat is standaardiseren is makkelijker. En de vakman, wat politieman of vrouw is... Die doet zijn werk weer op, uh, op straat, handhaaft de orde, grijpt in uh, en uh, vangt uh, boeven. Uh, dat is belangrijk. En het is ook effectief of je met plezier uh, gewoon je werk doet... Uh, ik heb het gehoord, men, uh, men uh, staat erachter. Men heeft buttons van Arlov, uh, uh, Fobo en al dat soort dingen. Front office, back office. Ja, dat is dus uh, belangrijk. Het is maar een voorbeeld, want verder gaan er natuurlijk heel veel regels uh, gaande gewoon weg. Uh, ik heb zelf, maar je moet ook bij de top beginnen. Dus ik heb ook gezegd van het jaarverslag van uh, politieregio's kan van een dik boekwerk graag naar twee aan vier'jes uh, terug. Dat is ook de wijze waarop het kabinet werkt. Dus uh, dat kan in een politieregio ook. Minister opstelde van Veiligheid en Justitie. In gesprek met onze verslaggever Michiel Breedveld. Nou, hij had het al over die buttons met I Love Fobo. Het zogenoemde front-office-back-office office systeem. Agenten zitten daardoor niet 40%, maar slechts 20 van hun tijd achter het bureau. En dat systeem wordt nu landelijk ingevoerd. ingevoerd. Onze verslaggever Trudy van Rijswijk die liep met een agent... die al gebruik maakt van Vobo door de plaats Lisse. Ja, is begrepen met... uh, Ik ben op Luisteren met gsm 99.12.63. Agent Van Maris heeft zich gemeld bij de meldkamer. Ja, met, uh... Zodat ze weten waar die uithangt en... U kunt ook contact zoeken met hen, begrijp ik? Ja, ik kan uh, ten alle tijde contact zoeken met hen. Uh, of via de portofoon, of telefonisch. Ja. Dus dat is allemaal mogelijk. Ja. En we lopen nou hier in het druk winkelcentrum. Stel, er gebeurt wat en u houdt iemand aan. Wat, gebe wat gebeurt er dan vervolgens administratief? Uh, wij geven informatie door, dus uh, wie we aangehouden hebben. Uh, wat er exact gebeurd is. En zij maken al een uh, registratie op in het systeem. Alles. Dus u, u, spree u spreekt dat gewoon in. U hoeft niks op te schrijven. Uh, uiteraard noteren we wel uh, voor onze eigen administratie, toch wel even wat gegevens. Maar uh, die gegevens uh, geven we vervolgens door aan, uh, aan uh, de front-office back-office. Uh, en, en zij zorgen ervoor dat uh, het nodig op papier komt uh, te staan. En hoe ging dat vroeger? Nou, vroeger uh, deden we dat eigenlijk allemaal, uh, allemaal zelf. Waardoor wij. Uh, Eigenlijk uh, in geval van bijvoorbeeld een aanhouding. Uh, toch wel een goed aantal uren uh, van de straat af zijn. en alles uh, ja, netjes op papier moesten uh, krijgen. Hoe, over hoeveel tijd praat je dan bij één aanhouding? Hoeveel velletjes papier moet je dan typen? Ja, ik denk dat we er zeker wel uh, een twee uur aan typen waren. We moesten ook voorstellen dat uh, als we bijvoorbeeld naar een melding gaan. of gingen in het verleden. Dan, dan kwam het voor dat er diverse meldingen achter elkaar kwamen. Hè? Dan ben je toch druk bezig. En dan ga je van melding naar melding. Je noteert alles in, uh, in de boekjes. En ja, zodra je een keertje aan het bureau komt... dan wordt alles pas op papier gezet. En nu is het eigenlijk zo dat als we de melding gedaan hebben... Uh, kunnen we na die melding direct uh, contact opnemen telefonisch met, uh, met uh, de afdeling front office, back office. Uh, zij registreren alles en uh, wij gaan door naar de volgende melding. En als wij uh, na een, nou zeg een anderhalf uur uh, aan het bureau komen, dan, uh, dan gaan we in het systeem kijken. En dan staat de melding al uh, voor ons pan klaar in het systeem. En dat scheelt ons gewoon een enorme administratieve uh, ja, rompslomp zou ik bijna zeggen. Dat wil ik wel geloven zeg. Het is wel een winkelcentrum als alle anderen hier, hoor. Alle winkels zijn er weer. Ja, ja. ja. Hoe lang uh, zijn jullie al bezig met dit systeem? Uh, we zijn nu ruim een jaar uh, bezig met dit uh, project. En is iedereen zo blij als u? Ja, ik, als ik uh, naar, mijn, naar mijn directe collega's kijk uh, binnen mijn team... dan, uh, dan is iedereen uh, bijzonder enthousiast. Ja. Wat dacht u toen u uh, al hoorde van het plan van opstelten? Nou, ik denk dat het een, een goede zet zal zijn uh, voor uh, Politie Nederland... Want hoe moet ik me dat voorstellen? Er is dus ergens een kantoor en hoeveel agenten die op onderweg zijn maken daar gebruik van? Ja, op dit moment maken er ongeveer 200 agenten gebruik van deze uh, dienst. Ja, dus dat ja. is in verschillende gemeenten ook. Ja, ja. Ja, is groot Welkom aan de handen. Dus jullie hebben er eigenlijk een soort van. Uh, Super secretaressen bij. Ja, het is uh, vele malen meer. Ja, als er bijvoorbeeld een, een conflict is uh, in een woning, uh, gaat iemand uh, door het lint. En wat, wat een heel mooi is om te zien en te merken, is dat deze afdeling ook uh, ongevraagd uh, informatie aan ons doorgeeft over voorgaande uh, oh, oh, oh. conflicten. Was eigenlijk het, het idee van tijd besparen het uitgangspunt? Of zat er meer achter toen dit systeem bedacht werd hier? Ja, er zat inderdaad uh, meer achter. Als je bijvoorbeeld, uh, nou, misschien vijf, zes meldingen achter elkaar gedaan hebt en ja, tegen het einde van de dienst kom je aan het bureau om alles op papier te zetten... dan kan het natuurlijk wel eens zijn dat je wat informatie uh, mist. Ik mag het een rode jas of een blauwe hulp? Ja, bijvoorbeeld. Dus, uh, net dat stukje informatie uh, die je nodig kunt hebben... om uh, tot de oplossing van een uh, zaak te komen. Een reportage was van Trudy van Rijswijk. De brand in Utrecht. Er is brand in de Rabotoren. André Severs is van de veiligheidsregio Utrecht. Hij is nu aan de lijn. Is de een grote brand? Ja, er is uh, op dit moment uh, opgeschaald, maar een grote brand. En dat had uh, meer mee te maken dat er uh, instantie ontruimd werd. Uh, brand heeft gewoed op de tweede verdieping. En op dit moment is de brand onder controle. En is de brand in ieder geval ook alweer bezig om uh, wat materieel uh, weer af te bouwen. Ja. Is, was het gevaarlijk? Wat zegt u? Was het een gevaarlijke situatie voor de mensen die daar waren? Nee, nee, nee. Het was geen gevaarlijke situatie voor de mensen die daar waren. En is dit nou dat gebouw wat al eerder in de brand heeft gestaan? Ja, er heeft, er heeft eerder brand in het, in het gebouw. Dit is ook inderdaad weer de in aanbouw zijnde toren. Ja, dan denk ik van hoe kan dat nou? Dat kan bijna geen toeval meer zijn. niet dat zullen ze, zullen ze verder gaan onderzoeken. Ja, maar de brand is onder controle, dus er is geen gevaarlijke situatie meer. De brand is meester, zeg je dan? Ja, dat klopt. Nou, Klop, de brand is inderdaad meester. Oké, okay, en nu? En de brand gaat zometeen actief nog wat, wat ventileren. Dus dat betekent dat ze wat rook... Uh, ...uit het gebouw gaan, uh, gaan blazen met ventilatoren. En uh, ja, dus dan houdt het uh, daarna op. Ja, geen zorgen, de rook is onder controle, want dat doet de brandweer. Uh, nou ja, dan is het zoeken naar de oorzaak. Dat horen we binnenkort, hopelijk wel. André Severs van de Veiligheidsregio Utrecht. Dank u wel. Oké, okay, dank u wel. Straks de pensioenfondsen, die krabbelen weer langzaam op. Erwin de Hart heeft de verkeersinformatie met 16 kilometer bij Oberhausen... en nee. bij Frankvoort ook nog eens een keer 16. En wat is ja. het in Nederland? Nou, in Nederland... Uh... Nou, laat ik het even over de Randstad hebben. Daar is vooral vertraging op de A1 en de A2 vanuit Amsterdam. Mensen gaan gewoon weer naar huis ook wel eens. A1 Hengelo richting Osnabrück tussen Oldenzaal Zuid en de Lutte. Daar was een, een vrachtwagen gekanteld, Daar zijn ze nog steeds aan het bergen. De weg uh, kan elk moment vrijgegeven worden, is de verwachting. Maar de file is nog wel drie kilometer daar, bij de Lutte dus. De rechterrijstrook is daar ook nog steeds dicht. De A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoetenwouder Dijk Daar staat 6 kilometer file. En op de A50 Arnhem richting uh, Os tussen Renkum en Knopend Eewijk 8 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Het is alweer een week geleden dat Mubarak de president van Egypte aftrad. Sindsdien is de onrust in het Midden-Oosten alleen maar toegenomen. We hoorden al ongetuigen verslagen uit Bahrein. Maar het is ook onrustig in Jemen, hoorde u net in het nieuws. En ook in Libië is van alles en nog wat aan de hand. Gaan we over praten met Bertus Hendricks, Midden-Oosten-deskundige van het instituut Klingendaal. Hij houdt de Arabische media nauwlettend in de gaten. Bertus, volgens mij voor de overzichtelijkheid van het gesprek moeten we gewoon even land voor land, denk ik, doornemen. Laten we beginnen bij Egypte, want daar uh, waren we vorige week eigenlijk ook gebleven. Vorige week de revolutie. Vandaag weer massaal dat Tahirplein. Uh, het is nu echt een, een feestje van de mensen. Je mag wel zeggen, een reuzenfeest vandaag, heer. Uh, maar het was natuurlijk meer dan alleen maar een uh, feestviering. Het was ook een heel duidelijk middel om de druk op de militairen uh, te houden. die nu in, het alleen voor het zeggen hebben. En uh, ja, die, die, ze zijn dus bang dat de militairen hun uh, beloften van echte democratie niet nakomen. Dus druk moet er worden gehouden op de ketel. Uh, maar dat er heel veel veranderd al is, dat vond ik ook duidelijk. Uh, want ik geloofde mijn ogen niet toen ik op de staatstelevisie. de befaamde Sheikh Karadawi, uh, die een een wekelijkse programma heeft, een beroemde geestelijke... uit de gedachtewereld van de Moslimbroeders op Al Jazeera... die was aanwezig op het plein en hield een preek. En een hele politieke preek. En, eh, nou, het geluid was slecht en ik denk dat een heleboel van die honderdduizenden... het allemaal niet goed hebben kunnen horen... maar het was wel op de staatstelevisie... en nou, dat was eh, een, eh, een maand geleden volstrekt ondenkbaar geweest. Dus de verandering oh, de, op een zich op vele fronten. Ja, nou goed, dat is daar, want daar gaat het wel allemaal. Maar dan even bijvoorbeeld buurland Libië. Uh, het land van Gaddafi. Er komt weinig over naar buiten. Maar wat we weten zijn dat er demonstraties worden gehouden. En ik lees ook her en der berichten over dat er doden zijn gevallen. Ja, zeker. En heel veel doden. Zelfs Human Rights Watch maakt nu al melding van 24 doden. Het loopt daar snel uit de hand. Met name in het oosten. Dus uh, rond Benghazi en de stad El baida uh, Nog oostelijker en de stad daarna. Er zijn berichten. Het is moeilijk te verifiëren. dat in El baida en daarna. Uh, mensen uh, de, de gebouwen hebben overgenomen. de stad hebben overgenomen dat een deel van de veiligheidstroepen die daar eh, tegen moest optreden... Eh, dat die eh, zich bij het volk hebben aangesloten toen het leger eh, ook eh, daar naartoe werd gebracht. En in het leger zitten veel Afrikaanse huurlingen die er flink tegenaan gingen. En eh, ja dat schijnt dus nu daar een hele spannende situatie zijn. Op Al-Jazeera zie je alleen maar van die amateurbeelden, schokkerige internetbeelden van. Eh, maar het is duidelijk dat eh, Gaddafi een groot probleem heeft in het Oosten... waar traditioneel altijd al minder enthousiasme... Voor zijn regime was. Maar in de hoofdstad Tripoli, daar heeft hij zijn supporters eh, gemobiliseerd. En hij is nog een open auto omgeven door dus zijn supporters eh, de straat op geweest. Dus het is daar een, eh, ook twee eh, groepen van mensen die worden gemobiliseerd en die de situatie daar buitengewoon spannend maken. Maar eh, daar is het wel wat, wat, wat ja, vreemd als ik het zo mag zeggen. Want Gaddafi zorgt altijd wel voor zijn mensen, zorgt dat het voedsel betaalbaar is. Ik bedoel, alles. We zeggen, het brood en spelen is wel in orde bij Gaddafi. Ja, maar hij is natuurlijk ook uh, iemand die altijd alles ontzettend strak gecontroleerd heeft. En ondanks de enorme olierijkdom uh, is er met name ook in het oosten... ik ben daar een, twee jaar geleden nog eens ge geweest... Uh, dat op het platteland en in de provincie toch ook nog uh, je getroffen wordt... dat zo'n rijk land er uh, nog toch heel veel armoede indruk wekt... en mensen uh, het, het minder goed hebben dan ze op grond van hun uh, olieinkomsten nationaal zouden mogen verwachten. En ook daar jongeren, uh, werkloosheid overal elders dezelfde oorzaken. Nou, goed, gaan we van Noord-Afrika... gaan we een beetje naar het uh, zuiden. We gaan voor iedereen die mee wil kijken op Google Maps en zo... Tik hier naar rechts, naar Jemen. Um, daar zou vandaag de dag van woede plaatsvinden. Er nou, wordt ook al een aantal dagen gedemonstreerd. De berichten die binnenkomen over Jemen... is dat er in ieder geval één demonstrant bij is omgekomen. Heb jij meer gezien? Ja, Nee, er zijn ook meldingen van, van twee doden in Aden. Dat ligt dus in het zuiden. Het uh, was vro het vroegere Zuid-Jemen wat zich... Uh, uh, had aangesloten in 1990. En uh, daarna uh, is er een, uh, een groeiende het kloof gegroeid... tussen het centrale gezag en de, het vroegere Zuid-Jemen. Daar voelt men zich gediscrimineerd... en komt alles vanuit het noorden uh, geregeld. Dus er is een soort afscheidingsbeweging. En dat is vandaag ook uit de hand gelopen. Daar is sprake van twee doden. Er zou ook één dode geval, uh, uh, zijn gevallen in een andere plek... in Noord-Jemen, Thais. Uh, daar heeft iemand een, uh, een, uh, een granaat in de, in de menigte gegoten. En daar zou dus één dode zijn weer omgekomen. Maar dat het ook in Jemen een buitengewoon onoverzichtelijke situatie is. Dat bleek uit een interview op Al Jazeera... met de leider van de, uh, de uh, Lika El Moustarak. Dat betekent zoiets als het gemeenschappelijke forum... van de officiële oppositiepartijen. En uh, die, die waren uh, ingegaan op het aanbod van president Ali Saleh... om een dialoog aan te gaan over hervorming. En die zei, ja, dat hebben we wel gedaan... maar het is niet meer in onze handen. Want uh, uh, uh, uh, wij kunnen als uh, uh, uh, uh, gespreksman van de regering wel gaan zitten... maar uh, uh, het gaat verder dan ons... Vooral breekt het uit. En dan, uh, en dan is ook hier het regime weer in staat om. Uh, via uh, stamverwantschappen. Uh, eigen tribale achterban te mobiliseren. Dus dat zie je dus in de hoofdstad uh, uh, Sana'a. dat dus daar betogers tegen de regering te maken krijgen. met uh, goed, en, en goed bewapende aanhangers. van de stammen, van uh, de president en van de regering. Dus ook daar is het een uh, buitengewoon onoverzichtelijke. maar zeer uh, gevaarlijke situatie. Dan vliegen we verder. Gaan we naar het oliestaatje Bahrein? Weer in de uitzending ook al iemand uh, over. Ook daar heb je trouwens een, een plein in Bahrein. In daar is het ook vrij gespannen. Ja, uh, daar heeft uh, de, de vorige nacht dus uh, de, de regering keihard ingegrepen. En zonder aanzien des persoons. Het was een, de, een vreedzame demonstratie. En uh, men heeft daar uh, dus uh, geschoten. Er zijn ontzettend veel gewonden. Er spraken van vier doden. Maar vooral de manier waarop dat gegaan is... heeft ontzettend veel woede gewekt. En dat heeft misschien te maken met het feit... dat de, uh, de Soenitische uh, regerende familie, de El Khalifa's... Uh, die daar uh, de, de baas zijn over twee derde van een bevolking die van Sjiïtische afkomst is... En, en, en heel veel armer en veel meer gediscrimineerd wordt... dat die uh, besloten heeft uh, van... we maken hier snel een eind aan. En dat doen ze met een leger waar heel veel huurlingen in zitten... van Pakistanse afkomst, Jordaanse afkomst, Jemenitische afkomst... allemaal Soenieten die ook heel snel genationaliseerd worden... Uh, en daarmee het demografische balans uh, goed moeten maken... in, in, in gunst gezin voor de zittende regering. Maar dat zijn soldaten die hebben geen enkele binding... met de lokale maatschappij, dus die kunnen veel gemakkelijker er ingezet worden om keihard eh, toe te slaan. En dat heeft nu geleid tot een, een nog grotere woede. En tot een uh, probleem, ook voor de Amerikanen. Want uh, dat mm -hmm. is een, uh, de, de, de thuisbasis van de vijfde vloot. Uh, en ja, wat moeten ze nu voor standpunt daarin nemen? Hè? Tussen enerzijds democratiebevordering en hun vitale uh, strategische belangen in, in, de, in de golfregio. Waar alle olietransporten vandaan komen. Het is bijzonder onrustig, ook deze vrijdag weer in het Midden-Oosten. Dankjewel Bertus. Bertus Hendrik was dat van het instituut Klingendaal. En dan om zes minuten voor half zes, Nederlands nieuws over ons pensioen. Opluchting bij de pensioenfederatie, de koepel van de pensioenfondsen. Het gaat namelijk een stuk beter. Maar haar, de problemen zijn nog lang niet voorbij. Vier kleine pensioenfondsen kunnen volgend jaar waarschijnlijk minder pensioenuitkeringen. Dat valt Gerard Riemen, die is directeur van de pensioenfederatie, alleszins mee. Ja, ik vind, als je kijkt hoe we er een paar maanden geleden voor stonden, slechts vier jaar. Ik ben wel gelukkig met dit kleine lijstje. Na de zomer vorig jaar leek het alsof veel meer fondsen dit soort maatregelen zouden moeten nemen. Wat is er veranderd? Nou ja, het is goed dat u dat zegt, want het geeft dus even aan hoe het heen en weer gaat. Hè. De crisis is van 2008. Aan het begin van 2010 leek het allemaal weer beter te gaan. Dan in de zomer 2010 gaan we met z'n allen weer naar beneden. En dan is het eind 2010 en dan staan we er allemaal weer wat florisanter voor. Uh, het hele simpele antwoord is, wat is er veranderd? De rente gaat weer uh, omhoog. En vorig jaar hebben fondsen ook behoorlijk gerendeerd op hun beleggingen? De, de, de rendementen op de beleggingen die waren vorig jaar uh, goed. Die waren het jaar daarvoor ook al uh, goed. Uh, maar de belangrijkste factor toch van wat nu maakt dat uh, fondsen er beter voor staan... Uh, is toch echt het fenomeen van de rente. Nu werd steeds gezegd de problemen bij de fondsen... zijn eigenlijk een symptoom van grotere problemen. Daarom moeten we werkgevers, werknemers om de tafel gaan zitten... om de pensioencontracten te veranderen. Kun je op basis van de cijfers van vandaag niet concluderen... dat het eigenlijk niet nodig is? Nee, beslist niet. We uh, moeten één ding goed voor ogen houden. Dit zijn vier fondsen die wellicht moeten gaan korten. Het overgrote deel van de fondsen... is nog steeds niet op orde. Die hoeven weliswaar niet te gaan korten. Maar bijvoorbeeld uh, het toekennen van indexatie... dus het aanpassen van de uitkeringen aan de prijsstijgingen... is nog steeds niet mogelijk. Kortom... We deinen nu mee op die schommeling van de rente... en op de schommeling van de rendementen. Maar structureel hebben we nog steeds een probleem... en die zit hem toch in uh, ook de stijgende levensverwachting. We worden met elkaar ouder of steeds meer mensen worden oud. En dat kost fondsen geld en daar moeten de contracten toch op worden aangepast. Dat fenomeen dat mensen ouder worden... en het fenomeen dat steeds minder mensen werken... dus steeds minder mensen de premie op kunnen brengen. die twee combinatie van die twee, waardoor je dus enerzijds langer moet uitkeren, anderzijds steeds af meer afhankelijk wordt... van die rendementen op de aandelen, maken dat we naar nieuwe pensioencontracten moeten. In de cijfers van vandaag illustreren dat de crisis iets minder diep is... maar de aanpassingen zijn nog wel steeds nodig. Helemaal juist. Dat zei Gerard Riemen, hij is directeur van de Pensioenfederatie. En hij zei het tegen onze verslaggever Gaat jan de kant.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 Japan heeft de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen. Tokio wil dat Nederland maatregelen neemt tegen de activisten van Sea Shepherd. Sommige schepen van Sea Shepherd varen onder Nederlandse vlag. Activisten hebben de Japanse walvisvaarders zo gehinderd... dat die de walvisvangst voorlopig hebben gestaakt. Er is volgens het Openbaar Ministerie twee keer aangifte gedaan... tegen mensen die de OV-chipkaart hebben gekraakt... en niet tientallen keren, zoals NS-topman Meerstad gisteren zei. Begin van de week was er volgens het OM één aangifte... en er is er in de loop van de week nog eentje bijgekomen. Of er vervolgingen uit voortvloeien is nog niet duidelijk. En in Jemen zijn bij de protesten tegen president Saleh doden gevallen. In de havenstad Aden drie en in Thais één. Ook in Bahrein en Libië wordt weer gedemonstreerd voor politieke hervormingen. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Erwin Krol. Het is grijs en keel. temperatuur ligt net iets boven nul... Waar is zwart op matige oostelijk wind. Ik denk dat vannacht verandert heel weinig. Het blijft grijs. Uh, de temperatuur gaat iets naar beneden. Maar ik denk dat het in het oosten van het land... één hoogheid, twee graden, vriest. En in de rest van het land ligt de temperatuur... zo'n beetje rond het vriespunt of net iets erboven. Morgen overdag eigenlijk nauwelijks enige verandering. Alhoewel in, in het zuiden zou zeker in het zuidoosten, heel even de zon door kunnen breken. Later in het zuidwesten zou er weer wat neerslag kunnen vallen... maar voor het overige verandert er niks. Het blijft bewolkt, uh, er waait een matige oostelijk wind... en ik denk dat het 1, 2 graden boven nul wordt. Mocht nou in het zuiden de zon echt eventjes doorbreken... dan wordt het daar meteen 4, 5 graden. Dus dan weet u het, dan wordt het daar warm. Zondag verandert er heel erg weinig. Misschien dat het in het zuiden af en toe regent. Maar voor het overige blijft het gewoon droog, maar bewolkt. Snachts de graad. Overdag is het een graad of drie boven nul. Maandag hebben we nog steeds hetzelfde weer. Dinsdag dan komen er meer gaten in de bewolking. Gaat het s'nachts wat harder vriezen, is het overdag een graad of vijf. En daarna wordt het, ja, het is een beetje onzeker... maar in elk geval wat zachter en natter. ANWB Verkeersinformatie... De dagelijkse files zijn korter dan anders op vrijdag. Het verkeer heeft de meeste vertraging op de A1 Hengelo richting Osnabruk. Tussen Oldenzaal Zuid en de Lutte 3 kilometer, de rechterrijstrook is daar dicht. A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelovarensveen en Rijndijk. 6 kilometer. A50 Os richting Arnhem tussen Knopend Bankhoef en Knopend Valburg 6 kilometer door een ongeluk, de rechterrijstrook is ook daar dicht. En de andere kant op van de Arnhem richting Os, tussen Renken en Knopend Ewijk 9 kilometer.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 Goedemiddag, de NOS op Radio 1, het NOS Radio 1 Journaal. De beste manier om Egypte te helpen is door nu massaal een reis naar Egypte te boeken. De oproep komt van de Egyptische ambassadeur Mahmoud Sami. Ik bezocht hem vanmiddag in zijn ambtswoning in Den Haag. In de kamer van de ambassadeur zitten we. Een vrij grote kamer in Den Haag, de Egyptische vlag naast het bureau. En wij zitten in de twee luier voor thuis. Um, en ik wil om te beginnen eventjes weten of hij verbaasd is... over wat er allemaal gebeurd is in zijn land. Uh, nobody had expected such um, a popular reaction... popular solidarity to go out in the streets and to... We never that to Niemand had het echt verwacht dat er zoveel mensen de straat op gingen. Op mijn vraag van waarom hij dan zo uiteindelijk verbaasd was. Wat is in uw mening eigenlijk ja, de meest waarschijnlijke oorzaak van het geheel? of is een accumulatie van reacties binnen de samenleving. a dat er veel jonge mensen zijn die meer zijn... More uh, democratic, they need a change and they have asked for asked for it. Er is niet echt één oorzaak. Er zijn meerdere oorzaken, maar een belangrijke oorzaak is wel natuurlijk de jonge mensen die uh, meer opgeleid zijn, hoger opgeleid zijn, en die hebben een grotere roep voor uh, democratie. De ceiling van of, of of of individual demands uh, have pushed this uh, movement to the limit to, to confront the authorities. In the sense that everybody wanted to have dignity... and democracy and equality. Iedereen wil democratie en dat heeft het eigenlijk opgestuurd... Uh, de, de hele beweging. Did you expect that the people uh, in this matter... didn't like Mr. Mubarak, your former president? Well, to be fair... Um, it was not about Mr. Mubarak as, as a person. Until now, people have some sympathy with the president. Nevertheless, they, their demands were for equality and democracy and for uh, civil rights. So it started like that. It ended up by Mr. Mubarak. Uh, down. Hij wil nog eventjes benadrukken dat het niet gaat over Mr. Mubarak, de voormalige president. Alleen, het ging om het systeem. Het systeem moest uiteindelijk veranderen, en dat resulteerde erin dat Mubarak uh, uiteindelijk uh, terugtrad, vorige week, dus als president. Hoe zien you see it, by the way the near future of uh, of your country in the light of all the events happened? Uh, if I tell you that I know, I will be fooling you. Knows. Als ik het u als ik u vertel hoe ik de toekomst zie, dan hou ik u voor de gek, want uh, niemand weet het. But... But I would say it will be for the better. Whatever is happening now is going in the right direction and I'm very um sure that we will have a better Egypt in the near future. Ik weet in ieder geval één ding zeker. Het gaat de goede kant op. En we hebben een beter Egypte in de Nameije toekomst. Dus op de vraag van hoe hij die toekomst ziet. What is in your opinion now most needed in Egypt? Wat heeft Egypte op dit moment eigenlijk ha het hardste nodig? Oké, okay. uh, I'm very glad that you je this. Because um, what wat happened politically have some economic impacts the country now is totally paralyzed economically because we have lost all, almost one million tourists in the last three weeks and we have a lot of moral support especially from the dutch people it have to be translated into real support Egypte heeft op dit moment eigenlijk een soort economische steun nodig. Want economisch, we hebben echt heel erg veel verloren, zegt de ambassadeur. Geld bedoelt hij dan. We hebben ongeveer 1 miljoen toeristen zijn we kwijtgeraakt tijdens de onrusten. En de enige oproep die hij doet, en dat is de belangrijkste... is van de toeristen, ook kijk naar Facebook... de revolutie kan je ondersteunen. En dat niet alleen met een icoontje met een glimlachje erop... maar gewoon door te komen naar Egypte. Hij zegt, ja, het is misschien wel een beetje propaganda voor Egypte... maar het belangrijkste en de belangrijkste steun van de revolutie en voor de omwentelingen is gewoon door als toerist er naartoe te gaan. And then to the region. Um, do you think the events in Egypt will spread over to other countries in the region? Well, I mean now in Egypt you have um, a new standards of democracy of liberty of freedom and it will be very difficult for others to ignore that. It will be very difficult for others not to join. Het zal heel moeilijk zijn voor andere landen om het te negeren. Want in Egypte hebben we eigenlijk een nieuwe standaard gezet voor het Midden-Oosten. En uh, om dat te, te negeren, dat is wel heel erg moeilijk. Mr. Ambassador, thank you very much for this interview. Thank you very much. I'm glad to have this interview with you. you. Dat zei Mohamed Sami, de ambassadeur van Egypte hier in Nederland. Op nos.nl staat nog veel meer. Er staat ook onder andere beschreven van uh, het antwoord dat hij geeft op de vraag of hij twee weken geleden dezelfde antwoorden zou hebben gegeven. Hij dacht van wel, maar was er toch uiteindelijk niet helemaal zeker van. NOS.nl dus. Hij had het er al over, de ambassadeur, namelijk... kom alsjeblieft naar ons land, kom alsjeblieft naar Egypte. Nou, de eerste Nederlanders die dat doen... die zijn vandaag inderdaad alweer vertrokken voor een vakantie in Egypte. Negatieve reisadvies is ondertussen ingetrokken. Het is 25 graden te Egypte, het is spotgoedkoop. Wegwezen dus, dacht een aantal Nederlanders. Toen u van een reiswerk ving ze op... De vertrekhal van Schiphol. Van alle die reizen moet ik het passen. We gaan hebben. naar Egypte, ja. U durft dat wel? Ja. ja. Het is rustig, het is vrijgegeven. Dus, uh, en we zijn met hele gezin. Ik word alweer tachtig. Ja. Wanneer hebt u dat besloten? Lang voordat die onlusterden waren? Ja. maanden ja. geleden? Ja, ja, zeker weten, ja. Ja. Ja. ja. En als u dat zo'n plan bent, dan doet u dat gewoon? Ja, inderdaad, ja. ja. Is dat een hele club? Gaan Gaat allemaal, die gaan allemaal naar Egypte? Bij Sheikh. Ja, daar zit de president ook, schijnt goed te zijn. Ja, veel veiligheidstroepen. Ja, dat wel, ja. Nee, we gaan naar Dahab. dat is buiten buitensjar. Wanneer hebt u dit beslist? Nou, we hebben een paar maanden teruggeboekt en toen hebben we gewoon afgewacht. We zoiets, we zien het wel. En als het niet doorgaat, dan uh, verzinnen we wel iets anders. Maar dat had u wel eens nog kunnen doen, iets anders verzinnen. Want maar, er zijn uh, wel plekken waar ook zon is. En we waar gaan het... willen graag daarheen. En het is daar al die ja. tijd heel rustig geweest. Het is midden in de woestijn, er dus zijn er geen dorpen, en niks. Ik denk dat er weinig kan gebeuren. Meneer De Geest, u bent van uh, Skytours. U was ook de eerste die al aankondigde een tijd geleden. Wij gaan weer, hè? Ja, dat uh, klopt helemaal. Uh, we hebben daar ons netwerk. En we kregen echt ook de signalen uh, van ons uh, netwerk. Van, uh, er is hier helemaal iets aan de hand. Uh, waar blijven jullie? Ja, Het kostte natuurlijk een hele hoop geld. Aan de andere kant...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 Veilig. Als jij kijkt, er zitten heel weinig uh, Egyptenaren, als ik het zo mag zeggen. En de president. Die... Ja, die zit er op dit moment ook. Uh... Ja, ik ben niet echt handig <laughs> om daarbij in de buurt te zitten. Maar... Nee, maar het is echt totaal veilig. Uh, de situatie wordt natuurlijk altijd in de gaten gehouden. Uh, uh, wij bekijken dat, maar niet alleen wij. Ook de andere grote reisorganisaties in Nederland, die weer gaan vliegen dit weekend... Die kijken iedere keer van hoe is de situatie natuurlijk. En ja, als er echt iets aan de hand is, dan ga je er geen, uh, geen toeristen naartoe sturen. Dat mag ik hopen. U ziet het wel zitten. En kennelijk de toeristen ook, want het, het loopt staan. We zijn de twintigste met één vlucht begonnen, die we aan hadden gekondigd. Daar is een vlucht bijgekomen, uiteindelijk een derde vlucht. Twee dagen geleden en alle vluchten voor dit weekend zitten al helemaal vol. Men durft dus best. Ze durven allemaal, ja. ja. Straks toegaan deze president, die rapt zich naar een volgende termijn. Straks doen we de verkeersinformatie over de grens. Maar Erwin de Hart, jij moet het vooral doen met de kapotte vrachtwagen bij de Lutte. Uh, ja, daar ben ik voor. Hè. De dagelijkse files zijn korter dan anders op vrijdag. In de Randstad is er vooral de vertraging op de A1 Amsterdam Amersfoort. En op de A2 Amsterdam Utrecht. A1 inderdaad, hengelo osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Lutte. Drie kilometer file, daar was een vrachtwagen gekanteld. Bergingswerk is nog steeds aan de gang en de rechterrijstrook is ook nog steeds dicht. De A50 Arnhem richting Ost tussen Renkum en Knoopend Eewijk, 9 kilometer... A50 Os richting Arnhem, de andere kant op. Tussen Bankhoef en Knoopend Valburg, 6 kilometer. Technisch onderzoek is daar aan de gang en de rechterrijstrook is dicht. Als laatste de A73 Maasbracht richting Nijmegen... tussen Knoopend Neerbos en Knoopend Ewijk, 4 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1 journal. met Bert van Sloten. Want die files over de grens die gaan we behandelen met Esther Nieboer van het ANWB Steunpunt in München. Goedemiddag. Goedemiddag. Want het is krokusvakantie en dat betekent topdrukte op de snelwegen. Uh, na de sneeuw allemaal, hoe gaat het in Duitsland? Nou, Op dit moment uh, valt het nog mee. Uh, we werken wel dat nu de, de meeste mensen natuurlijk na het sluiten van de scholen op weg zijn gegaan. Dus dat het in het westen druk aan het worden is. Er heeft zojuist ook een file gestaan op de A3 Arnhem-Oberhausen van 16 kilometer. Maar het goede nieuws is dat die inmiddels is opgelost. Dus dat, uh, ja, dat biedt weer uh, mooie moge okay, mogelijkheden. Oké, dus het, het roergebied kunnen we doorkomen, ja, maar dan wat komen we daarna tegen? Nou, verder is het op dit moment uh, goed te doen. Uh, ja, de, met de drukte van de mensen die nu vertrekken, zal natuurlijk ook al wat meer drukte ontstaan. Maar geen files actueel nu? Nee, op dit moment... Uh... En München is ook nog uh, begaanbaar, want dat is altijd ja. een bot hek, hè, bij München. Ja. Maar het is nog allemaal te doen. We hebben wel een hoop Nederlanders al gezien hier in de omgeving van München. Maar op dat moment was het nog niet druk, dus dan is het, uh, is het geen probleem. Dan kan je doorrijden, inderdaad. Ja. Zijn we, waar wordt het meest uh, voor gevreesd? Zijn dat inderdaad de auto's met pechaccus die niet uh, meer werken, dat soort dingen? Ja, dat is in het weekend wel uh, wat er het meeste speelt. He, problemen die onderweg kunnen optreden... is. Uh, ja, een auto die na, na het tanken bijvoorbeeld niet meer uh, wil starten... dat heeft toch ook wel vaak met de accu te maken. Ja, of je hebt de verkeerde benzine in, uh, ingegooid. Hè? Benzine ja. en diesel worden nog wel eens door elkaar gehaald, toch? in Duitsland? Nee, dat is iets waar de mensen heel goed op moeten letten. Dat met name de kleur niet, uh, niet uh, zegt welke brandstof het is. Dus echt goed te kijken wat er opgeschreven staat. Oké, okay, en wat, waar moeten we op letten? Wat is diesel? Diesel is... Gewoon diesel? Dat per per benzinestation, dus daar... Uh... Oké, okay, nee, maar hoe heet die het? Ik bedoel, ik bedoel de naam, zodat oh, moeders de vrouw ook kan opletten, zal ik diesel maar Diesel is gewoon, uh, gewoon uh, diesel. Ja, nou, en dat is soepa. Is, uh, soepa. Ja, of soepa. soepa. Ja. Oké, okay, daar moeten we opletten. Ik wens u veel sterkte uh, de komende tijd. Er staan, goede nieuws is dat er nog geen files staan. Dus uh, iedereen die op wintersport gaat, u kunt nog doorrijden. En je mag wat harder rijden, geloof ik, in Duitsland. Mevrouw Niebuhr, sterkte dus. Dankjewel. Dank je wel. Dank Van de AWB. En dan gaan we over de bobvrouwen het hebben. Want al het hele seizoen laten de Bobsleefvrouwen vrouwen Esmeer Kamphuis en Judith Vis zien dat ze dicht bij de wereldtop zitten. En dus waren de verwachtingen hooggespannen voor de wereldkampioenschappen vandaag in het weekend in Duitsland. Esmee Kamphuis van Koenigsee is nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Van vanmiddag hebben jullie de eerste twee runs uh, gehad. Hoe ging het? Uh, niet helemaal zoals we wilden. We staan uh, momenteel tiende. Dus dat was niet helemaal uh, wat we hadden gehoopt. Waar uh, ging het mis? Na uh, de eerste run op het rechterstuk uh, kregen we een niet-parallelle tik... waardoor we scheef kwamen te staan. En toen was de snelheid weg. En uh, daar hebben we veel verloren. de tweede run zaten er een stuk beter bij. Dus we hopen morgen op de tweede dag uh, nog een paar plaatjes te stijgen. Maar uh, de zesde plek is op 1400, dus uh, nog binnen bereik. Rijk. Ja. En de zesde plek is van belang? Nou ja, dat is wel een beetje wat we van tevoren als doel hadden gesteld. Dat we wil, wil een top 6 proberen te doen. Dus uh, ja, daar gaan we morgen nog wel even keihard voor knokken. Ja. Nou ja, de verwachtingen waren wel hoog gespannen. Uh, maar misschien waren die vooral in Nederland hoog gespannen, niet zo uh, bij, bij jullie. Uh, maar uh, toch wel een beetje teleurgesteld. Nou ja goed, we, we begrepen dat iedereen in Nederland hoopte dat we stiekem een medaille gingen halen, alleen we waren zelf iets realistischer op dat moment, omdat we gewoon weten dat de Duitsers hier op een thuisbaan en met een verbouwde baan, waarop zij veel hebben afgedaald, een enorm voordeel zouden hebben. Um, dus wat dat betreft wisten we dat het niet zo makkelijk ging worden. Het is ook een vrij korte baan, dus de start is ook heel erg belangrijk. Dus we wisten dat het hier uh, ja, moeilijker zou gaan worden dan vorige week om, om zo hoog te eindigen. Maar uh, desondanks zijn we wel een beetje teleurgesteld met de voorlopige tiende plek. Ja. Nou zag ik jullie gisteren op televisie echt helemaal ook met de coach die baan uh, uh, verkennen. En nou heb je toch over een hele kleine stuurvoud. Valt te beschrijven wat er dan misgaat? Nou, we kwamen eigenlijk mooi uit de bocht, dus het wordt een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar we kwamen er rechtdoor uit. Ja. Maar dat rechte stuk is een beetje, zit een kromming in. En uh, omdat we er goed uitkwamen, kwamen we later zeg maar, die kromming tegen. En toen raakten raakte we niet met de voor- en achterbumper tegelijk de kant. Maar eerst de voorbumper en vervolgens de achterbumper. En ja, dan word je gewoon scheef gezet. Nee. En uh, ja, dat was, was heel erg jammer. Ja, en, en daar kan je wel verder nog op trainen, of is dit gewoon uh, domme pech? Nou ja, we mogen helaas uh, niet tussendoor nog stiekem een keertje weer trainen. Dus nee. we moeten het gewoon morgen goed doen. Maar uh, nou ja, goed, uh, we weten wat, hoe we het moeten doen. Dus uh, we gaan gewoon voor morgen twee keer heel hard te starten en twee goede runs te doen. En dan uh, hopen we nog een paar plaatsen te stijgen. Ja, richting die zesde plek inderdaad. Maar nog steeds heel tevreden over dit seizoen, toch? Ja, net is het is gewoon rond een uh, ongelooflijk mooi seizoen geweest. En de brons op de EK en vorige week zilveren in, in de World Cup finale. Een zesde op de, op de overal World Cup ranking. Uh, ja, eigenlijk allemaal prestaties waar we eerder nog niet bij in de buurt zijn gekomen. En uh, wat dat betreft liggen we voor op de planning richting Sochi, dus dat is mooi. Precies, en daar zijn die Olympische Spelen over drie jaar. Nou, succes morgen dan uh, nog en zet hem op en dan is die zesde plaats ook binnen handbereik. We gaan ons best doen, bedankt. Oké, okay. Esme Kamphuis was dat vanuit de Het ging dus over de bobslee-vrouwen. Dan gaan we naar Oeganda, want daar worden verkiezingen gehouden in het Afrikaanse land Oeganda. President Museveni die wil heel graag herkozen worden. En uh, Museveni heeft daar een heel iets speciaals voor bedacht. Hij probeert namelijk de kiezer op muzikale wijze te verleiden. you want another yes, you want another het is leuk, we kunnen er geen genoeg van krijgen. Een kort stukje nog maar. Afrika-correspondent Koert Lindijer aan de lijn... die zat volgens mij stiekem mee te zingen. Maar Koert, leuk zo'n zo rap, maar heeft Mousseffini het nodig heeft het uh, vooral nodig om populair te blijven bij de jeugd. Net als elders in Afrika is uh, in Oeganda... het overgrote deel van de bevolking onder de 25 jaar. Sinds 2006 bijvoorbeeld de laatste presidents- en parlementsverkiezingen in Oeganda. Sinds 2006 zijn er 3,5 miljoen nieuwe en vooral jonge kiezers uh, geregistreerd. En met deze rap-song richt Museveni zich op deze kiezers. Ja, nou wordt er vandaag gestemd. Dan is de grote vraag, uh, komen deze kiezers ook op? Oftewel, werkt die rap... Nou, wat uh, de eerste indrukken zijn, zeker van de hoofdstad Kampala... is dat er een uiterst lage opkomst is. Uh, daar waar je in Soedan een paar maanden uh, geleden... Kenia twee jaar geleden echt hele lange rijen bij de stemlokalen... Van vanaf ochtends vroeg zag bij de stemlokalen in Kampala... was het leeg vanochtend. Verder zijn er wat klachten dat niet alle stembussen bezegeld waren. En er is tenminste één beschuldiging over het volproppen van een stembus... Met pro Museveni kiesbiljetten nou, Of dat incidenten zijn of een patroon... dat zullen we de komende paar dagen blij de, uh, weten. Is hij trouwens nog populair, Museveni? Want ik bedoel, hij is al heel erg lang uh, aan de macht. Uh, is hij nog populair? Uh, laat ik zeggen, hij gaat vermoedelijk wel deze verkiezingen winnen. Vermoedelijk zelfs in de eerste ronde. Hij bestuurt uh, Oeganda nu al een kwart... Eeuw. En vroeger stond uh, Oeganda voor zijn tijd als president bekend als het slachthuis van Afrika onder de notoire Idi Amin of dienst op voor gemilten naboten. Nou, Museveni heeft weer orde gevestigd in uh, dat, uh, dat moeizame uh, land Oeganda. En er is weer sprake van forse economische groei, 4 tot 6 procent uh, dit jaar. Maar de glans, desondanks, is er toch vanaf veel jonge Oegandese en vooral in de steden die willen. Verandering. Die willen een andere president. Er is bovendien hoge werkloosheid, vooral onder, de, onder, jong, onder jongeren. En erg veel corruptie. Tijdens de verkiezingscampagnes reden in de verkiezingskaravaan van Museveni... auto's vol met bankbiljetten mee. Er werd geld uitgedeeld aan kiezers. En behalve rep kan je mensen dus ook overreden... om op Museveni te stemmen door geld uit te delen. Maar dit soort ouder, ouderwetse Afrikaanse manieren om verkiezingen te winnen... Dat Steekt heel veel Oegandese toch ten zeerste. Dan zeg ik jong, uh, jij zegt rap, want uh, daar gaat die uh, song over van hem. Maar je kan ook zeggen jong Facebook Egypte. Uh, de oppositiekandidaat, Kiza Bessenje, die zegt. Er is zoveel corruptie, zoveel machtsmisbruik in dit land. Ik voorspel een opstand à la uh, Egypte. Hij heeft uh, gezegd dat deze verkiezingen niet eerlijk en vrij zullen zijn. Hij voorspelt geweld na de verkiezingen. Hij voorspelt dat Museveni dezelfde weg zal gaan als Mubarak in Egypte. En voorspelt dus geweld... Na deze stemdag. En daar kijken we allemaal ten zeerste naar uit. Of het een makkelijke overwinning voor Museveni wordt. Of dat dit toch tot grote problemen gaat leiden. En mensen hun frustraties op de straten van Kampala zullen tonen. Kort Lindeijer over de verkiezingen, dus in Oeganda. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Hier is Helene Ecker. Ja, in Duitsland is het een grote affaire. De minister van Defensie die maar liefst 80 stukken tekst... in zijn proefschrift heeft overgeschreven. Voor zijn geld kan man toch meer erwarten als nur copy and paste, oder? Luidt de eerste reactie op de site. Kut plak wiki, waar alle stukken plagiaten onder elkaar zijn gezet. Gutenberg is een van de populairste politici in Duitsland. Hij werd eerder zelfs genoemd als mogelijke opvolger voor Merkel. Gutenplak-Wiki nodigt iedereen uit om naar nog meer overgeschreven stukken tekst te zoeken. Zoek de verschillen. Het Duitse blad der Spiegel heeft op zijn site een aantal stukken tekst van het proefschrift en andere documenten over elkaar heen gezet. En als je er met een balkje overheen schuift, dan zie je de verschillen. Maar die zijn er nauwelijks. In een stukje van twaalf regels bijvoorbeeld verschilt maar één woord. Het woord mukkelijke wijze. Toch ontkent de Duitse minister dat hij plagiaat heeft gepleegd. En op Twitter is het onderwerp Gutenberg ook erg populair. De hashtag: Doctor Titel. Dokter op zijn Duits, dus is wereldwijd een van de trending topics. En natuurlijk ook de nodige grappen over hem. Gutenberg is Dr. Doolittle, bijvoorbeeld. Een schokkende foto op de voorpagina van NRC Handelsblad: een dode man met veel gaatjes in zijn borst. Niet helemaal duidelijk of het om een schot Hagel of iets anders gaat. Hij ligt in het ziekenhuis in Manama, de hoofdstad van Bahrein. En naast een rouwende man, familielid van de doden, meldt het onderschrift. De man is een van de slachtoffers van de onrust in het Midden-Oosten. En verderop in de NRC zegt Jan Lammers dat wat hem betreft de Formule 1 race in Bahrein op 13 maart niet door zou moeten gaan. De coureur denkt dat de race alleen kan plaatsvinden als de rust snel terugkeert en zegt... Nu er veel onrust is, bestaat de kans dat de Formule 1 als doelwit wordt gebruikt. Er is maar één lucifer nodig om een raffinaderij in de fik te steken. En dan mag wat mij betreft geen enkel mensenleven op het spel komen te staan. Ja, 13 maart, start van het Formule 1 seizoen, hè, is dat. Amsterdam stopt met het gebruik van moskito's, dat meldt het parool. Burgemeester Van der Laan wil de apparaten die overlast van jongeren best moeten bestrijden, die wil die weghalen. Moskito's verspreiden een irritante zoomtoon die alleen voor jongeren te horen is. Maar Van der Laan vindt ze discriminerend en vindt dat er betere middelen zijn om overlast tegen te gaan. De mosquito trouwens hangt in meer dan 100 Nederlandse gemeenten. Het Dokkinga College in Dokkum verbiedt de leerlingen om energiedrankjes te drinken, meldt het Fries Dagblad. Volgens de school komen kinderen met hele treetjes Red Bull of een variant daarvan binnen en wordt het spul ook verhandeld. De directeur van de school zegt, kinderen worden er hyperactief van of juist heel vermoeid. Dat kan je allebei op een school niet gebruiken. We willen er niet heel paniekerig over doen, maar wel duidelijk zijn dat het niet verstandig is. FC Twente heeft gisteren geboft. Het was slechts min 14,9 toen ze tegen Rubin Kazan speelde. Vannacht wordt het namelijk in de regio Moskou min het Russische persbureau Interfax, Interfax meldt dat het soldaten daarom verboden is om bij het marcheren te zingen. Bij wijze van ochtendgymnastiek mogen ze ochtends niet meer hardlopen, maar alleen nog maar wandelen. En om infectie, ziekte en verkoudheid te voorkomen, krijgen de soldaten bij hun maaltijd een rauwe ui en knoflook. Jakkers. Dat helpt tegen de kou, knoflook? Ja, dat denken blijkbaar de Russen. Ja, en ja, de Fransen misschien ook wel. Goed, dat is het mediaoverzicht. Dankjewel, Helene, Helene Eckers Straks na 6 uur nog veel meer. Dan kom je tot twee dingen. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Margereke Rijntjes voert gesprekken over twee dingen uit het nieuws van de dag. In de Eerste Kamer wordt het plush warm gehouden door politieke zwaargewichten. Ondertussen staan aanstormende PVV'ers aan de poort te rammelen. In twee dingen schetst hoogleraar parlementaire geschiedenis Henk Tevelde... de zeden en gewoontes van de Eerste Kamer. Twee dingen. Straks van acht tot half negen. Radio 1.